Fietspaden die veel worden gebruikt door middelbare scholieren zijn vaak te smal. Dat stelt Bouwend Nederland op basis van onderzoek van een ingenieursadviesbureau. Van de 6200 kilometer aan drukke fietspaden in Nederland... is 81% niet berekend op de hoeveelheid fietsers die er gebruik van maakt. Dat kan tot onveilige situaties leiden, zegt Bouwend Nederland. In Zeeland is ongeveer 90% van de drukke fietspaden te smal. Steden zoals Almere en Zoetermeer scoren juist goed in het onderzoek... ...en hebben veel veilige fietspaden. In Zuid-Korea zijn de afgelopen dag 297 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Het hoogste aantal sinds begin maart. En de zesde dag op rij dat het aantal nieuwe besmettingen boven de 100 uitkomt. Een van de besmettingshaarden is een kerk bij de hoofdstad Seoul, waar tot nu toe in totaal bijna 600 besmettingen zijn vastgesteld. Duizenden politiemensen zijn ingezet om alle kerkleden, zo'n 4000... en hun contacten op te sporen en te testen. Het Friedamse meisje dat vorige week werd doodgestoken... kan worden begraven in haar geboorteland, Brazilië. Bij een crowdfundactie is in anderhalve dag ruim 20.000 euro opgehaald. Om de begrafenis te regelen moest het geld volgens de familie uiterlijk vandaag binnen zijn. De 15-jarige Alice werd in Rotterdam-West doodgestoken door een meisje van 16, waarschijnlijk een bekende van school. Het paspoort waarmee Ridouan Taghi naar Dubai reisde was echt, meldt de Telegraaf. Het staat op naam van Moussin L, een man uit Utrecht die ook betrokken zou zijn bij liquidaties. De krant heeft het paspoort op de voorpagina gezet. Op het document is de foto van Moussin L vervangen door een foto van de jonge Taghi. En het weer, zonnig, gematige zuidenwind. Vanmiddag wordt het 24 tot 28 graden. In de loop van de avond meer bewolking en af en toe regen. Dit was het NOS Journaal.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. We hebben even stilgestaan, maar gelukkig, we mogen weer. Kom, we gaan. Lekker erop uit, of zelfs op vakantie.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 Dit is de zomer van ZFM, met nu. Voor Zandvoort en de regio. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can. van die momenten dat je dan ook echt uh, wil dat je onzichtbaar bent. Want als ik uh, de nieuwsberichten mag geloven... schijnen we hier met een hele grote stijging uh, te maken hebben gehad. Als het gaat om de besmettingen van het c -word. Maar dat is een beetje genuanceerd. The Invisible Man van Queen. Welkom bij deze woensdagmorgen op 19 augustus. Dus het, uh, uh, wat gaan we doen eigenlijk? Ja, ja, dat is een hele goede vraag. Uh, we gaan straks uh, praten met uh, Jente Charlotte. Uh, zij is... Muzikant, of eigenlijk een debuterend muzikant. En ze heeft een single afgelopen uh, weken uitgebracht. Daar gaan we over praten. Uh, straks, na het volgende nummer. En uh, dat doen wij ook met uh, Willemijn. Dat is niet helemaal goed. Willow May, heet zij. Willemijn van Helden is degene die erachter schuil gaat. Zo zeg ik het goed. Uh, die gaan we om half elf bellen. En dan betekent dus dat Jelmer straks om kwart voor elf... ergens aan de beurt uh, komt. Verder zit er natuurlijk ook nog een column van Tino Stuyck. Ik krijg volgende week ook uh, waarschijnlijk echt... in het echt uh, met hem uh, te maken. Want ik mag het uh, programma van uh, Ger even overnemen. Tenminste, ik mag het even waarnemen. Ger zelf uh, kan, uh, komende dinsdag niet. Dus... Uh, mag ik er zitten met, uh, met deze twee heren aan tafel? Dus uh, volgende week ben ik er live getuige van. Uh, dit was uh, dan de column die hij vorige week heeft uitgesproken. En het uh, mooie is, gisteren heeft hij er twee uitgesproken. Dus we hebben het een uh, beetje druk volgende week. Uh, goed, dan uh, om half twaalf uh, ook nog uh, de beurt aan Mick Boskamp. Maar dan zitten we al in het tweede uur. Veel muziek uit de onderstroom van Nederland. Dus daar gaan we dan ook uh, maar vrij veel mee verder. Dit komt uit uh, Zandvoort zelf. En dat is Benny Moore. Het gaat over depressies. Elixir. Deze dagen feel ik als een cloud Hovering over cities. Making the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 En aangezien we onze lokalen moeten supporten, doen wij dat. En dat is dan ook bij deze gedaan. Want uh, ja, zij komt uit zijn antwoord. Wendy Moore gaat over uh, depressies. En het nummer dat heet Elixir. Over muziek gesproken. Want we hebben alweer iemand aan de telefoon die ook bezig is met muziek. Uh, en die uh, volgt de opleiding aan het conservatorium uh, in Haarlem. En dat is Jente Charlotte. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, want uh, afgelopen week heb jij ook een, uh, een single uitgebracht. Het was ook meteen je debuut single, toch? Ja, klopt. Ja. Ja. ja. Dus uh, heel veel leuke reacties. Always ja, leuk. Ja. Um, even over jou, want uh, voor de mensen die, die jou niet kennen... want uh, dat kan ik me denk ik wel heel goed voorstellen... want ja. wie is Jente Charlotte nou? Uh, ik zei al, bij de introductie doe je het, de opleiding aan het conservatorium in Haarlem... maar je komt oorspronkelijk uit Egmond... Klopt. Ja. ja, daar ben ik op gegroeid. Ja, is dat bij de... De duinen. Ja? Dus een beetje herkenbaar uh, wat wij uh, ook uh, in deze omgeving hebben, toch? Zeker. Ik dacht, nou ja, Haarlem is een beetje dezelfde sfeer, dus uh, dat klopt ja. helemaal. Ja, uh, uh, uh, draagt dat er toe bij dat je dan ook uh, heel uh, leuk uh, wat liedjes en teksten en -teksten kan, uh, kan maken daar? Ja, ik ben wel heel erg geïnspireerd door de natuur en door de duinen en de zee, dus hm. dat uh, helpt zeker. Ja. Um, dan over jouw muziek, want ja, hoe, hoe omschrijf je het zelf? Ja, ik omschrijf het eigenlijk zelf als organic pop, omdat mm. ik dus heel veel uh, inspiratie uit de natuur haal. Uh, maar het is eigenlijk een soort combinatie tussen alternatieve pop en indie pop en een beetje volk. Mm. Ik uh, heel vaak dat ik Ierse invloeden, dat, dat wordt teruggehoord. Dat ja? vind ik wel grappig, want dat luister ik zelf eigenlijk niet. Maar, uh, uh, ja. Wat niet? Wat uh, beluister je niet? Ik luister zelf niet echt naar Ierse volkmuziek, oh. maar uh, heel veel mensen zeggen dat het zo klinkt. Dus dat ik, uh, <laughs> ja, het zou, ja, ik bedoel, als, als je de, maar goed, uh, heb, je, heb je dan uh, toch nog de aandrang om iets met, met die muziek uh, te doen? Iets, iets, iets luisteren, uh, toch afluisteren van hoe ze het doen? Ja, zeker, zeker. Ja, ja ik heb nu een aantal artiesten doorgestuurd gekregen die ik uh, zeker ga checken. Ja, um, nou ja, goed. Dan, dan liedjes schrijven zelf. Hoe werkt dat bij jou? Um, ja Meestal begin ik eigenlijk met één woord. En dan ga ik een, hele, een heel blad vol schrijven met alles wat, me, wat me bij dat woord hoort. Mm -hmm. En dan haal ik eigenlijk daaruit pas het onderwerp. En dan ga ik daarover verder schrijven. Ja, het is dus niet zo dat, uh, dat als jij ergens bijvoorbeeld in de trein zit, je, je neemt iets waar, bijvoorbeeld uh, uit de, de raam van de trein, dat je dan denkt, hé, hey, dat zou wel eens een leuk tafereeltje en misschien een aanleiding voor een liedje kunnen zijn. Of... Ja, dan zou ik dat kunnen opschrijven. Ik heb een hele lijst in mijn telefoon met allemaal dingen die ik heb gezien buiten. En mm -hmm. dan uh, heb ik allemaal ja, in steekwoorden eigenlijk opgeschreven. En dan als ik een liedje ga schrijven, dan kies ik gewoon één woord daaruit. Mm -hmm. En, en vervolgens bouw jij eigenlijk als het ware het liedje om dat ene woord heen. Ja, eigenlijk ja. wel. Um, nou ja, Flowers is dus de, de eerste single die je nu hebt uh, uitgebracht. Zeker, ja. Ja, um, dan is de volgende vraag natuurlijk. Zit er misschien wel meer aan te komen? Nou, dat kan ik je vertellen. Ja. Er komt uh, hoogstwaarschijnlijk in oktober een tweede single uit. Oh. En die is nog veel sferischer dan dit nummer. ja. Dus uh, ja, dat, is, dat klinkt meer als een movie soundtrack, vind ik zelf. Dus uh, dat is weer iets heel anders, maar ja. wel heel leuk. Ja, een movie soundtrack. Uh, wow. ben, je, ben je dan ook een filmliefhebber? Um, ik kijk wel eens films, maar uh, volgens mijn huisgenoten ken ik te weinig films. Hmm. Ja, maar goed. Uh, ik, ik zou bijna zeggen, van: uh, zou je dan, dan wat uit uh, kunnen leren van uh, filmmuziek? Ja, zeker. Ja? Ik ben wel vorig jaar naar Hans Zimmer-concert geweest. Uh -huh. En die maakt alle muziek voor uh, ja, hele grote Hollywood-films. Zoals uh, Kung Fu Panda en Pirates of the Caribbean. En dat was wel echt heel vet met al die uh, strijkers. En uh, enorme band, fantastisch. Ja. Even nog uh, naar de tijd van, uh, waarin we leven eigenlijk. Hè? Met het C-woord, zeg ik dan altijd maar. Hoe lastig is dat voor jou op dit moment? Sorry, het c -woord? Ja, het C-woord. Ik zeg altijd het C-woord. Uh, we worden ermee doodgegooid uh, in de media, dat bedoel ik. Het virus, besmettingen, noem maar op. Dat is het C-woord. Ja. Uh, ja, ik wilde eigenlijk... Uh, want ik had in januari dan twee optredens gehad ja. met mijn band. En toen dacht ik, nou, nu lekker doorpakken en dan tegen mijn eindexamen aan. Dan zitten we helemaal... Dan is het helemaal fantastisch. En toen uh, konden we niet optreden, dus... Uh, maar we hebben deze maand weer opgepakt met repetities en het wordt heel vet. Ja. Want volgende week heb ik mijn eindexamen in patronaat. Aha, dus, dus, dus, dus, dus er kan wel nog iets, maar het zal wel beperkt zijn, neem ik aan. Ja, klopt. Ja. Ja. Um, dat, dat is even van, van wat je dus uh, doet nog. Maar uh, in de nabije toekomst, want wellicht gaan we dit nog uh, herhalen. Dus, uh, maar uh, dan is er ook nog de vraag van hoe los je dat dan op? Als je dan niet kan optreden, wat doe je dan wel? Um, ja, ik heb dan uh, met uh, heb ik een duo met een Lime. En die ken ik, Jurriaan. Ja, dat is het. <laughs> en uh, samen maken we ook al video's uh, voor die Instagram. Uh -huh. Dat hebben we een aantal keer gedaan nu. En uh, ja, wij kunnen dan uh, bruiloft spelen, dus dat is vaak intieme setting. Uh -huh. Dan kunnen we wel blijven spelen. Ja, maar dat zijn niet eigen nummers, ofwel Nee, daar doen we Jazzstandards. Uh -huh. Uh, maar ik, uh, ik, ik weet van Julian uh, dat hij samen met uh, Operation Hurricane... onder de, de, de vlag Isolation Hurricane ook iets uh, gedaan ja. heeft. Is dat ook iets uh, voor jou uh, misschien? Nou, ik heb dat zelf niet gedaan. Want uh, ja, ik was eigenlijk net begonnen met die band. En ik, kon, ik voelde me nog niet helemaal uh, op mijn gemak genoeg... om dat op afstand ook met elkaar te kunnen doen. Hm. Dus toen heb, we, ja, heb ik besloten om dat verder niet te doen. Ik heb vooral heel veel... Uh, Nagedacht over hoe het moet gaan klinken. En over. Uh, ja, en met nummers. aan nummers gewerkt. Ja. Dus ja, vooral aan Flowers eigenlijk. Dan uh, met Albert Keizer, een producer. Mm. Hebben we hebben gewoon samen eigenlijk heel vaak in zijn studio gezeten. en ook bedacht. wat we met de volgende single gaan doen. En uh, mm -hmm. daar heb ik heel veel aan gehad. Dus we hebben vooral. Uh, Achter de schermen veel gedaan. Achter de schermen, oké. Okay. Uh, nu, uh, is uh, deze is uh, uit. Je hebt al gezegd uh, dat er al uh, de nodige reacties op uh, zijn geweest. Uh, ja. Ja, uh, ik denk dat, het, uh, dat er misschien nog uh, wel meer misschien aan uh, zit te komen... als het gaat om, nou ja, ja, singles. Daar hebben we het ook al over gehad. Maar uh, ja... Ja, hoe moet ik het eigenlijk zeggen? <laughs> een, beetje, een beetje sprakeloos ben ik eigenlijk. <laughs> uh, maar goed, uh, uh, bescheiden optredens, dat nog in de toekomst? Uh, ja, ik heb dus uh, de 26 augustus mijn eindexamen mm. in Paternaat. En dan spelen we een half uur. En dan uh, ja, daar kunnen nog kaartjes voor gekocht worden. Mm. Dus uh, ja er zijn nog uh, duotickets beschikbaar. Dus kom vooral kijken, zou ik zeggen. Ja, nou goed, gaan we, gaan we zeker doen. Uh, we gaan ook even die single nu even laten horen. Hier is die. Uh, het nummer dat heet Flowers en is van Jette Charlotte. It is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 radio-waardige songs. Uh, deze komt uh, uit Leiden. Man heet uh, Volheid Mellenbotaar. <coughs> en hij uh, heeft ook uh, meegedaan aan een uh, serie Rob Akda Awards. Tenminste, in een serie is hij opgedoken. En dat is, uh, geloof ik, ook uh, de laatste keer geweest uh, dat hij daarin uh, opgedoken heeft. 2019, 2020 in dat uh, jaar uh, is dat uh, geweest. Dus het afgelopen jaar. Uh, nog één nummer gaan we draaien. En dan uh, komen we uit uh, bij Willow mee. Want uh, die gaat uh, serie tuinconcerten uh, doen. Ging afgelopen donderdag de mist in. Dus doen we het nu. En dit was een single die ze al eerder heeft uitgebracht. Namelijk Serenade. beloved one. was Willow mee en Serenade heet het uh, nummer. Uh, maar we hebben het er ook aan de telefoon. Want afgelopen donderdag ging dat uh, helemaal de mist in. En uh, gelukkig ja. heb ik er nu aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Maar, ja, want uh, je zat ergens op een, uh, op een camping zonder bereik. Ja, ja klopt. <laughs> en toen zag je op een gegeven moment tot je schrik: Ik heb zoveel oproepen gemist. Ja. Ja. Ja. Ja, omdat, we, ja, ik kon er niks aan doen op dat moment. Het leuke is dat we dan nog een, altijd een ontsnappingsclausule hebben op de woensdagmorgen. Dus, dus, dus die, die, die gebruiken we dus nu ook. Uh, even over, over, uh, over jou, want dit is een single die had je al eerder uitgebracht, toch? Klopt. Ja, die is inderdaad, wat je net zei, volgens mij jullie uh, juli, uh, inderdaad online gekomen en uh, uitgebracht. En hij staat ook op het album, uh, wat al eerder is uitgebracht, fysiek, dus uh, mm. als cd en als, uh, als boekje. En uh, ja, maar nu zie je ook online, inderdaad. Oké, okay, dus dat, dat, dat was... Uh, uh, was dat de, de eerste single die je voor 2020 had uitgebracht, of niet? Uh, goh, dus, uh, dan vraag je wat. Uh, <lacht> volgens mij... Nee, hè? Wel. Ja, toch? Ik weet het echt niet. Ach, nou ja, maar. Ik weet het even niet uit mijn hoofd, maar ik weet wel dat door corona inderdaad, dat ik wel dacht van oké, okay, wat nu? Hoe, wat, ja. uh, wat ga ik nu doen en uh, hoe gaan we dit uh, verder uh, zo slim mogelijk aanpakken? En dat ik toen wel echt eventjes even niks heb gedaan. Ja. Uh, want ja, je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren en um, dat was gewoon heel verwarrend. Dus uh,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 Zal het klaar zijn. En dan uh, staat alles erop. En dan uh, ja, gaan we weer met wat anders verder. Ja, uh, het is uh, even ook om de achterban een beetje te plezieren met uh, nieuwe liedjes. Die je steeds druppelsgewijs ja. uh, zoiets van, dan hebben ze ook weer wat. Ja, en uh, ja, precies. Ja, ik ben <laughs> gewoon uh, continu blijf je zichtbaar met, uh, met nieuwe, nieuwe materiaal en althans nieuw, maar voor de voor de nieuwe mensen is dat nieuw.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 Uh, mensen uit het publiek die behoort... all my music is new to you of, uh, all your music is new to me mm -hmm. ja, ja <laughs> want ja uh, ik ken niks van jou nee nee nee en zo is dat natuurlijk met mij ook oh, boodels en nog heel veel mensen die het niet die het niet kennen dus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 Uh, wat zei je? 3, 4, 5 september. Ja, dat is het. In Leiden. En uh, de tickets zijn uh, verkrijgbaar via willowmaymusic.nl slash tickets. En Willowmay is w-i-l-l-o-w-m-a-e-music.nl slash tickets. Duidelijk verhaal. Uh, dan nog ja. even, dan <laughs> nog even die, uh, die single die je niet uh, zo gek lang geleden hebt uitgebracht. Ik geloof de eerste yes. week van augustus. Die gaan we dus nu weer laten horen. Nou, heel veel plezier ermee. You Are, ja. Yeah. Oké, okay. hier komt ie. You Are. het omschreven en de dame heet Juliette. Uh, ze komt uit Amsterdam en er schijnt nieuw materiaal onderweg uh, te zijn. Dus dat is het uh, verhaal uh, daarachter. Daarvoor hoorde je you Are van Willow mee. Uh, nou was het de bedoeling dat ik hier uh, Jelmer aan de telefoon zou krijgen, maar die neemt op een onverklaarbare wijze. Nu zijn telefoon niet op. Dan ga ik maar even de column doen van Tino Stuy, die die vorige week in het programma van Gerne Loogman samen met Frank Paardenkoper heeft uitgesproken. Uh, het leuke is dat ik dat programma met die twee jongens volgende week mag gaan doen. Dus ik ben benieuwd. Ik ga, maar, ik ga er heel blanco in, hoor. Maar uh, Tino is toch heel erg bedreven met de pen en dat spreekt hij dan ook hardop uit in dat programma. De kolom van Stijl. Loetje. Papa, waarom heet dit restaurant eigenlijk Loetje? En waarom zijn er zoveel van? Chic overveen en ordinair Amsterdam doet dit er goed om ons heen. Ik daal een jaar of twintig af in mijn geheugen. De baai van Cumlebucu ligt er vredig bij. Het is kristalhelder water langs de rosachtige Turkse kust...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 In de veel te kleine kombuis van een van de motorjachten... bak deze Loetje in zijn eigen koekenpan de ene bistuk naar de ander. Iemand die zegt dat Loetjes bistuk overal hetzelfde smaakt. De McLoetje zeg maar. Het is mijn allereerste kennismaking. Het is een prima bistukje. Daags na de excellente lunch duikt de man met de leiden stem... in een wildvreemd restaurant in een Turkse kustplaats... ongevraagd de keuken in. Helpt de kok een bistuk afsnijden. En inderdaad, ook deze smaakt... geheel is als Loetje voor ogen stond. Hij laat me als bewijs een stukje proeven. Inmiddels zijn de Guy en mijn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 En ik hoor nog steeds die harde stem van Loetje Klinkhamer. Hij verder verbeerde weer. We zijn terug in Loetje overveen. Papa, waarom heet hij nou eigenlijk Loetje? Ik denk dat de baas zo heet liever. Het is echt een naam voor een baas. Loetje. slowly. slowly. So slowly. Zo, Dat was het, Madonna met uh, Hang Up. Het uh, was uh, eigenlijk een, uh, een nummer wat uh, bedacht is op het uh, werk van ABBA. Um, dan moet ik even uh, kijken ook alweer. Was dat nou niet uh, Summer Night City? Was het niet? Uh, ja, vol, volgens mij wel was het uh, Summer Night City. Maar goed, uh, dit uh, bracht de tijd op uh, bijna... Uh, 11 uur. Heb ik nog uh, één nummer wat ik uh, nog zou kunnen draaien. Dat ga ik ook uh, doen. Het is, een klein, uh, ja, het is een klein nummer. Maar het is wel erg uh, leuk om te draaien. Vaak uh, genoeg uh, nog uh, op de, de donderdagavond. Uh, dat, nou ja, de mensen die dus, dit afgelopen uur hebben geluisterd... Uh, die uh, zijn begraven met, uh, met de nummers uh, die ik uh, daarin uh, doe. Dat is met deze niet uh, veel anders. En dat nummer is van Donata. En dat nummer dat heet Your Invincible. En duurt tot 11 uur. Hear the night It's cold out there Be face to face With what you dare There's something right outside the world. The same, but you're.